De Australische geheime dienst heeft Amerikaanse advocaten afgeluisterd. Het gebeurde in nauwe samenwerking met de Amerikaanse geheime dienst NSE. Dat schrijft The New York Times op basis van documenten van Edward Snowden. De advocaten hielpen Indonesië vorig jaar bij een handelsgeschil met de Verenigde Staten. De Australiërs lieten de NSE weten zeer bruikbare informatie te hebben over de adviezen van het advocatenkantoor aan Jakarta. Steeds meer jongeren die zijn verslaafd aan het spelen van computerspellen... melden zich bij afkikklinieken. Ze zijn ook jonger en zwaarder verslaafd dan enkele jaren geleden. Soms spelen ze wel 18 uur per etmaal. De klinieken pleiten nu voor meer voorlichting op scholen... aan jongeren, docenten en ouders. In de Verenigde Staten heeft een 19-jarige vrouw bekend... dat ze een man heeft vermoord... en zegt dat ze in diverse Amerikaanse staten... zeker 21 andere mensen heeft vermoord... Volgens haar kwamen de moorden voort uit haar lidmaatschap van een satanische secte. Rechercheurs en de FBI nemen haar bewering serieus en gaan met de autoriteiten van diverse staten onderzoek doen. De Italiaanse president Napolitano heeft morgenochtend een gesprek met Matteo Renzi van de centrumlinkse PD. Naar verwachting vraagt de president Renzi premier van IJ en een nieuwe regering te vormen. Als dat gebeurt volgt Renzi zijn afgetreden partijgenoot Letta op.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 Goedenavond. 1, 2, 3, 4. Groter kon de Nederlandse overheersing niet zijn op de 1500 meter bij de vrouwen. Sensationeel ook omdat een shorttrekster even een gouden plak kwam ophalen bij het lange baan schaatsen. Jorien Ter Mors werd olympisch kampioen op de 1500 meter. Nou ja, het is natuurlijk bizar om gewoon hier uh, ja, op de baan waar je niet verwacht om olympisch kampioen te worden. Dat is gewoon ja, heel bizar. Hè? En bizar was het. Ook haar coach Jeroen Otter kon het bijna niet geloven heel bijzonder, euh, omdat we er niet echt op getraind hebben. Ik wil potverdukken, maar we wil short medailles hebben. Dan krijgen we een lange baan medaille. Heeft Jorien Termos de schaatswereld te kijken gezet? In de studio straks oud-schaatser jacco jan Leeuwang met het antwoord op die vraag. En we bellen met de man die Termos leerde short-tracken. We hebben ook nog aandacht voor wat er buiten Sochi gebeurt. In de eredivisie namelijk had koploper Ajax een mooi weekend. 3-0 werd het tegen Herenveen En daar had Herenveen en oud-Ajax-trainer Marco van Bassen niet zoveel in te brengen. Ajax die had, het, die had het thuis in handen en uh, het lukt ons niet om uh, op een goede manier tegenstand te bieden en er werd er ook nog eens in Rotterdam de finale van het ABN AMRO toernooi gespeeld, dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn Het zal u niet verbazen. We beginnen met die sensationele gouden plak voor Jorien Ter Mors... op de 1500 meter vanmiddag in Sochi. De short konden zich tot olympisch kampioenen. Topfavoriete Ireen Wüst pakte zilver... en Lotte van Beek ging aan de haal met brons. En Marit Leenstra werd ook nog eens een keer vierde. Het was een historische dag en dat ging ongeveer zo. En nu eens kijken hoe het is met Jorien Ter Mors. Als we kijken naar de eerste rondetijd, ja, die is goed hoor. En het wordt inderdaad een hele goede tijd in de 1.53-51. 1.53-51. Als Luis dit ziet, zal ze wellicht toch wel even denken. Zo. Daar staat ze, de koningin van het Nederlandse schaatsen. Drie keer goud, één keer zilver en één keer brons behaalde ze tijdens de drie Olympische Spelen. Waaraan ze meedeed. vertrokken voor de 1500 meter. ben heel erg naar die eerste volle rondetijd. Als ze ook zo'n goede rondetijd kan neerzetten als Jurien de Mors. Nee hoor, oh, 28-2. Hier gaat ze inleveren ten opzichte van Jurien de Mors. Ze vecht wel inderdaad, Irene Muust als ze de buitenbocht ingaat. Daar moet ze nu nog goed door zien te komen. Wat verliest ze nog in deze buitenbocht? En dan kan het aftellen gaan beginnen. naar die 1.53-51 van de Mors. Ik denk dat ze het niet gaat redden. 1,51, 52. Nee, Irene Wust gaat geen tweede Olympische gouden medaille behalen. Als ik aan de start sta altijd voor, voor goud. Dat, dat, dat is gewoon iets. Dus je motivatie. En ik, ik wil niet aan de start staan van ik ga, ik ga, ik ga voor brons. Lotte van Beek uit Zwolle die in de laatste rit het gaat opnemen tegen Claudia Persten. Wat een verschil op de kruising. Goede genade. Het is 15, misschien wel 20, misschien nog wel meer. Erben. Meter in het voordeel van Lotte van Beek. grote, sterke klap, hoor. Komt met veel kracht door die vocht heen. Het lijkt wel op die rit van Jurid de Moors. Er heel veel rust in die slag. Maar ze rijdt wel in de eerste ronde iets te langzamer. Die rondetijd van de uh, van de Unite mos haalt ze niet. Al oh, 28.3. Ze moet nu wel die vaskran openzetten. En ik heb het gevoel dat het moeilijk gaat nu. De, verrassing. de laatste 100 meter ondertussen voor Lotte van Beek. De 1.53, 53 51 Die gaat er denk ik niet aan, Omdat Van Beek nog wel een goede laatste ronde heeft. En uitkomt op de derde tijd van 1.54, 54 En dus is het podium 1 Jorin Temos, 2 Irene Wust en derde Lotte van Beek. Nou ja, het is natuurlijk bizar bizarro gewoon hier. Uh...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 even bijkomen. Wat een dag, wat een historische dag. 1, 2, 3 en 4 bij de vrouwen op de 1500 meter. In de studio, oud-topschaatser, Jacco Jan Leeuwang. Jacco Jan, wat dacht jij na die race van Tomos? Wist jij meteen, dit is goud? Nou, het zag er heel goed uit. En ik, ik dacht wel van, nou, dat wordt nog heel moeilijk voor Wust om hieronder onderhoor te komen. Dat, dat is wel wat, wat je als eerste denkt, hoor. En waar, waarom denk je dat? Omdat Wust heeft alles een keer sneller gereden... maar dat was in Ereveen, hè, op, gaat... op Laaglandijs. Ja, het gaat ook om de, de, de manier waarop. Nee, ze, ze was gewoon, het leek wel of ze niet moe werd. En als je dat ziet, dan, uh, ja, dan, dan weet je dat het een hele goede race is. Dat, dat het echt haar, haar dag is. Had jij het vooraf trouwens voor? Had jij vooraf nou, gedacht, nou ja, die Tomos die gaat misschien wel verrassen. Nee, want ik dacht net als alle anderen van uh, nou ja, drie keer vijftienhonderd meter de dag van tevoren. Uh, dat is uh, best pittig. En uh, ja, dat zal nog wel in de benen zitten. Ik had niet verwacht dat ze zo makkelijk uh, hier zou rijden. Was het eigenlijk al meteen duidelijk ook. Ja, na die start. De start was trouwens niet helemaal geweldig. Hè? Ze stond een beetje te slapen, werd er later gezegd. Volgens mij heeft ze dat wel vaker gedaan. hoor Dus dat was niet echt nieuw. Maar... Dat is ook niet goed voor een short trackster trouwens. Hè? Dat moet je eigenlijk moet niet doen, eigenlijk doen bij heel... die sport. Nee, die moet eigenlijk ook heel snel kunnen reageren. Maar ja, goed. ach Het maakt niet zoveel uit. Het is niet die paar duizendste die het nu uitmaakt. Maar dan die eerste bocht? Ja, die eerste bocht. Gewoon sowieso de bochten. Er is, er is bijna niet één uh, lange baanschaatser... die aan die bochten kan tippen. En ja, dat, ik denk dat dat wel iets is waar, uh, waar lange baanschaatsen zich uh, over uh, achter hun oren moeten krabben. Het short track bochten rijden. Nou ja, het leren de versnellen in bochten. De bochten die van die bochten. Jorin ten, ten zijn fantastisch. Ja, en ze bleef dat volhouden. Hè? Ze bleven mooi. Ja, op het eind was ja, het iets meer werk Ja, dat heeft ze natuurlijk ook... ingeslepen. Maar die eerste bocht, hoe die versnelling kwam, ja, dat was super. Ja, uh, nog even. Uh, dat wachten voor haar, hè? Want je, je, je rijdt dan vrij Wat ja. het Was het een rit nummer 7 geloof ik? Of, ja, zoiets. Nee, rit nummer 9 was het. En, en, en dan zit ze daar maar te wachten. Eerst een dweilpauze. Daarna komen al die ja. anderen nog in actie. Ja. Moet het toch slopend zijn voor zo iemand? Ik denk dat ze wel het gevoel had dat ze op het podium zou kunnen komen. Maar ik denk niet dat ze, uh, dat ze al zeker was over, die, over het goud. He, want uh, je zag ook <kwijnt> op die beelden, op televisie, als je televisie hebt gekeken... dan zag je haar na de rit van Wust... Ja. Zag je haar de, de, de warming-up-ruimte uitlopen? Zo van, oké, okay, nu durf en, ik en nu, ja, nu durf te lopen. ik wel naar boven om te kijken wat er nog gaat gebeuren. Want ja. daarvoor had ze waarschijnlijk, net als sommige anderen... ook wel het idee van, ach ja, die tijd wust... die gaat er waarschijnlijk nog wel onder. Of, of nee, ik denk dat ze gewoon, gewoon niet durven onder. te kijken. Ja, ja ze, ze keek wel op een schermpje. <laughs> en je zag ik natuurlijk, achteraf... of na die, na die wedstrijd was het natuurlijk ook heel emotioneel. En dat kwam er allemaal uit. Ja. Nog dus, even over wust, denk je dat bij haar de druk toch ook meespeelt. Gerard Kemkes heeft het laatst ook weer gezegd... van jongens, jullie onderschatten dat. Uh, Kramer, het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Voor Wust gaat het ook allemaal niet zo gemakkelijk. Iedere keer moet er maar weer gepresteerd worden. Ik denk dat die 1500 meter voor haar... Uh, dat was toch wel de afstand waar ze de laatste tijd op uitblonk. <tus> en dat was denk ik nog een... ja voor, voor mij persoonlijk, ik had zoiets van... Nou, die 1500 meter, dat is haar afstand, maar... Uh, en, en, en daarom denk ik dat het wel meespeelt, ja. Ja, dus toch wel die druk. Ja, Hoe eh, hard. Ja. Komt zoiets bij wust aan. Ik vond het trouwens een hele goede verliezer na afloop. En als je keek naar ja. de manier waarop ze reageert, waarop ze het dan omhelst, ja, dat is ja, gewoon heel reëel. Ja, ik heb niet hard genoeg gereden. en ik ben tweede. En ja, dan moet ik het gewoon mee doen. Ik denk ja. dat, dat ze zo naar het naar kijkt. Want ik dat denk dat, dat, nee, dat we even terug in die 1500 van gisteren, die 3000ste, Koen voor wij, ja. die het gewoon niet kon opbrengen om, om ook maar op enige manier vrolijk blij te zijn zeg maar voor uh, ja, de gouden medaillewinnaar? Nou, daar had het volgens mij niet zoveel mee te maken. Hij was gewoon niet tevreden met zichzelf. Ik denk dat hij die gouden medaillewinnaar wel gunde. Maar ik denk dat hij uh, gewoon voor zichzelf uh, iets anders had verwacht. Maar ja, dan zeg ik weer van... er waren daar zes, zeven, acht mensen die, dag, die voor goud gingen. Hè? En daar moet je ook rekening mee houden. Die gaan ook echt allemaal voor goud. En eentje pakt het goud. En dat had hij ook kunnen zijn... Ja. Dan... en of het nou of het dan op drieduizendste of uh, ja, op drie tiende gaat, het, uh, ja, ik vraag me af of het uitmaakt. Ja. Zeg nog even, ja, ik zeg al, niemand had het verwacht, ook de mos trouwens zelf niet. Laten we eens even gaan luisteren, want ze verbaasden uiteindelijk zichzelf ook heel erg. Ja, nou, het is echt bizar. Uh, Olympisch goud hier op de lange banen, dat is niet iets wat ik uh, van tevoren had ingeschat, nee. nee ja, het is, met, met wat voor race ook? Ik bedoel, het, was, het leek een feilloze race, beleefde jij hem ook zo?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 Ja, dat zei Jorien Tomos uh, na afloop tegen Steven Dalenboud. Uh, is dat zo? Is twee dagen keihard werken niet zoveel? Want dat zegt ze min of meer. Nou, dat is dus, het, dat is dus waar nu uh, die discussies allemaal over gaan. Van uh, ja, uh, is het niet zo dat, uh, dat de lange baanschaatsers daar te moeilijk over doen? En, en uh, het is trouwens niet helemaal zo dat, uh, dat lange baanschaatsers vinden dat je de dag van tevoren echt helemaal rust moet nemen, want heel vaak. Zeggen ze ook wel van je moet nog even een dag voor een WK sprint bijvoorbeeld. Hè? Dan moet je de dag van tevoren nog wel even flink uh, wat tempo werk doen. Omdat de tweede dag vaak beter is. Hè? Dus je ja. hebt de eerste dag rijden 50.0 meter. En de tweede, dag, de tweede dag is vaak beter. Dus ja, ik vraag me. Ik weet eigenlijk niet zo goed um, hoe, hoe, hoe, hoe ik daarmee om moet gaan als analyticus. Nee, maar voor een shorttrekken bijvoorbeeld, en dan zie je gewoon, ja, Tomos moet gisteren dan drie keer die 1500 rijden, weliswaar op verschillende. Niveau, ja, zo ja, dit, je Het, het gaat heren. eigenlijk om die 1500 meter. En wat ik helemaal uh, bijzonder... Uh, 1500 meter is toch weer wat langer dan een 500 en een 1000. Wat ik dan uh, deed. Um, heel vaak. En uh, wat die sprinters doen. Maar die 1500 meter vraagt gewoon heel veel. En ook nog drie keer. Op een dag. En ook nog in een andere discipline. Hm. Dus je moet je ook nog eventjes uh, gaan aanpassen. S ochtends, Want je gaat s ochtends inrijden. Moet je ook weer even omschakelen. Als je dat heel vaak gedaan hebt, is dat wel makkelijker. Uh, maar ja, dat is dus het gekke hieraan, aan het verhaal. Ja, en dan ook nog na een zware teleurstelling... omdat ze gisteren vierde werd op die, uh, die showtrekker. Ja, maar dat kan ook wel weer... Kijk, heeft, Jeroen Rotter zei ook van, ze heeft heel veel tranen ge, ge, gelaten. En dat kan ook weer een soort, soort ja, bevrijding zijn, hè? Ja, dan nou wil iedereen natuurlijk in het land, hè, want ze winnen in één keer goud, ook alles weten over het fenomeen Jorien Ter Mos. Jan Herman Mogendorff, goedenavond. Goedenavond. Ja, u kan ons meer vertellen, want u was een jeugdtrainer en ook nog bondscoach in die tijd. Wat dacht u toen u Ter zag winnen, trouwens? Ja, eigenlijk maar goed, dat is natuurlijk altijd Mos aan de maaltijd. Ze is meer een lange baan schaatser dan dat ze een shorttrack schaatser is. ja. En uh, ik hoorde net Jaco Jan zeggen over het, uh, het fenomeen twee, jaar, uh, twee dagen achter elkaar presteren. En, een lange baan uh, 1500 meter is toch wezenlijk anders dan een uh, short track 1500 meter. Ja, in wat voor opzicht? Probeer dat eens dus uit te nou, leggen hè, voor een leek thuis. Is, in, in, in het lange baan schaatsen heb je altijd toch nog in je slag een moment dat je ontspanning kan vinden. Waardoor je uh, musculatuur, je, je spieren nog wat door bloed raken. In het short track is het voortdurend hangen in hele kleine hoekjes. Dus kniehoek klein, helemaal klein maken in die bochten. In die bochten ook aanzetten. Dus het is in wezen veel zwaarder dan een lange baan, eh, 1500 meter. En je maakt eh, twee keer zoveel eh, bochtjes. Ja. En in de bochten wordt de, de snelheid aangemaakt. Dat, is, ja, dat gaat misschien een beetje te ver om daar nu over uit te wijden. Maar dat is toch een ander wereldje. En eh, je hangt meer... En uh, ja goed, uh, dat, dat is voor haar niet zo, en voor de meeste shorttrackers, als je zo'n trainingsbeest bent zoals uh, Jorine is, want dat vergeten we. Ze is echt een waanzinnig trainingsbeest. Als je haar wat opgeeft, dan doet ze het. En ze rijdt uh, bij voorkeur achter die jongens aan, want dat vindt ze wel net zo prettig. Dus ja, het is uh, voor mij niet heel vreemd dat ze dit gaat winnen. Ja, nog even helemaal terug naar het begin. Hè. Uh, kunnen ja. u zich nog herinneren dat uh, Jorien Tammos als klein meisje op die shorttrackbaan terechtkwam? Ja, maar dat was ze niet anders dan andere kindertjes. Hm. Ze kwam via een, de gemeente Enschede die had toen een ja, zeg maar, een, een programma om kindertjes vanuit de lagere scholen te laten schaatsen. En zo is zij in dat, in het schaatswereldje, in het shortrekwereldje terecht gekomen. En pas tegen, ja toen ze jaar of 12, 13 was, toen zag je dat ze echt kon glijden. En ze uh, is vrij lang, zoals jullie wel ja. gezien hebben. Er wordt en ook eigenlijk... wel gezegd dat dat een nadeel is, hè? Ja, dat is ook zo. Je ziet ook, kijk, zij vindt zelf dat ze moet gaan shorttrekken. En uh, ik denk dat ze eigenlijk, uh, en dat zie je nu maar weer, want dat, maar dat is al, ook dat is weer achteraf praten, dat zij uh, veel beter uh, kan lange banen. Ja. Heeft u dat ook vaak tegen haar geroepen? En zegt ze dan zelf altijd: van... Nou, nee, dat, nee uh, in die tijd, van, dat, nee. dat wil ik niet. Ik vind short track veel leuker. Nou, zij, ze is natuurlijk opgegroeid in het short track wereldje. En het is voor haar een soort eer om dat short track overeind te trekken. En die discussie die er vanmiddag ook was uh, met, uh, met Jeroen uh, Otter. En later erop dat verhaal van uh, Rintje Ritsma... Ja, dat ja, is eigenlijk een beetje flauw. Want waar het om gaat is dat zij. Willen dat het shortrek op de op, op, ja, echt op de kaart wordt gezet. En niet of het wel of niet een gouden ja. plak is. Zullen en... we eens even luisteren naar Jeroen Otter, want die reageerde inderdaad meteen uh, na afloop van die race, ja. uh, stond hij langs de baan eerst om Tomos nog goud te, te schreven. Na afloop sprak Bert Maalderink met Otter. Ja. Het is toch vrij ongelooflijk hè dat iemand uh, die toch weer even weggelekt te zijn geweest, hè, dan toch weer zo sterk terugkomt. Nou ja, dan refereer je misschien naar de KKT. Ja, als je ziek bent, dan kan je gewoon minder presteren. Zo duidelijk is het. Als je dan nog zo'n programma hiervoor je kiezen hebt. Ja, dan, ik dacht van, ze is moe. Maar die is helemaal niet moe. Nee, maar dat, dat probeer ik nu al een paar jaar uit te leggen. Van al, die, al, die wet, al die wetgevingen uit, uit de boekjes... Ja, die, die, die, die zijn niet altijd van toepassing op het schaatsen. Die werken misschien voor de atletiek, voor het wielrennen... voor welke andere sport, maar eh, niet altijd voor het schaatsen. Maar ook niet voor Jorien ten Mors. Dat is denk ik nog belangrijker. Ja, ja en dan, uh, ja, dat is natuurlijk dan je icoon... Maar, uh, die dan bewijst dat het ook anders kan, ja. Klopt. Ik hoorde net dat jij gezegd had... Van, ik zou deze gouden medaille graag inruiden voor een shorttrack uh, gouden medaille. Is dat zo? Ook voor zilver of brons, ja. Ja, dat klopt. Helemaal waar. Is dat de houding die je misschien wel moet hebben om zo'n medaille hier te winnen? Nou ja, ik win hem niet. Jorien wint hem. Uh, en Jorien wilde natuurlijk heel graag. En die was zo verdrietig. Je moet, je, dat was echt een heel klein hoopje mensen. Kijk normaal gesproken over me heen. Maar toen ik er gisteravond zag... Ah, dat was één heel klein hoopje mensen. Die, die, die was nergens vatbaar voor. Ik probeerde nog even over die race te hebben van, van die de 1500 finale. En ja, het was... Dus, de, het was alleen maar huilen. Dus ik zeg oké, okay, we hebben het er niet meer over. Ik zie je morgenochtend. En vanmorgen stap ik de kamer binnen. En er ligt een puzzel van 2 bij 2 of zoiets. ze was rustig met Jara van Kerkhoff uh, die puzzel weer aan het maken. Ik zeg gaat het dames? Oh, allemaal prima hoor. Ik zeg wat wordt het vanmiddag? Ah, het komt wel goed. ze puzzelen? Ja, ze puzzelen. Ja, nou, echt. ja en ik, ik, ik ben zelf kleurenblind. Dus ik kan niet echt helpen. Dus ik weet niet eens wat er allemaal staat. Maar ja, ze zijn al aardig en op weg. Ja. Kon je het niet een beetje ontcijferen wat het voor soort puzzel was? Olympische ja, puzzel of zo? Nee, nee, nee, het had niks met Olympische. Volgens mij een beetje een circus-idee. Uh, met een ballon hier en een vrachtwagentje daar. En, uh, een leuke opzet, uh, veel kleurtjes. En niet, voor mij niet te doen in ieder geval. Maar die meiden zijn er heel erg uh, gelukkig mee de hele dag. Nou, dat was Jeroen Otter in de televisieuitzending van Studio Sport. Hij vertelde dus, en dat was een beetje het punt van vanmiddag, het discussiepunt. dat hij het goud van Tomos graag in zou ruilen voor een short-track medaille. Al was het maar een bronzen. En daar werd weer behoorlijk stekelig op gereageerd door tv-analyticus Rintje Ritsma. Ja, als ik hem zo hoor, dan denk ik, die man heeft een klap van de molen gehad. Heel, uh, ja, heel delegerend naar de lange baas gaat. En dat vind ik niet ja, terecht. Ja, je dat? dat het, uh, ja, na uh, dit interview, ja. Vind ik wel. Waarom vind je Ik vind je dat je trots overkomen? moet zijn op een gouden medaille als je die haalt. En zeker hoe zij het heeft gedaan. Ze rijden in een Olympische record. Dus echt... Uh, Jorien is geen koekenbakken. En ja, als je dan zegt van... Ja, ik ruim hem nog liever in voor een bronzen medaille bij het short track, Ja, dan zeg je Dan had je hier ook niet moeten gaan staan. Een boze Rintje Ritsma. Uh, Jan Herman Mogendorf, de eerste trainer, trainer inderdaad van Jorien de Mos. Bent u het eens? het allemaal weer typisch geneuzel. Het, het statement van Jeroen is dat hij het shorttrack nogmaals op de, op de kaart wil zetten. En Rientje moet zich helemaal niet aangevallen voelen, want het is nou net alsof Nederland alleen nog maar lange baan schaatsen als belangrijk moet zien. En wij willen nou net andersom zorgen dat uh, ...het shorttrack hier eindelijk een keer op de kaart komt... ...omdat dat mondiaal een veel grotere sport is. Ja, Jacco Jan als vertegenwoordiger van het Lange ...zeg ik dan maar even, maar ja, je bent tegenwoordig ook een shorttrekken. Dus ja, ik, ik, dat, nou, is... dat geloof ik niet, Jacco. Je bent echt niet aan het shorttrekken. Nou, ik heb met jouw zoon uh, Ja, dat, weet, gesproken. Ik, dat <laughs> weet ik, maar jij bent toch niet aan het shorttrekken? Nee, ik doe het zelf, als ja? hobby. Ja, bij, tri bij trias in Leeuwarden. Heel goed. Ja, dus ik weet een beetje ja. uh, waar je het net over had. Over die hoeken en over die... Um, <kliek> dat het heel zwaar is voor je benen. Ja. Ik weet het eigenlijk maar al te goed. Ja. Ja. <laughs> ik ben zelfs al gevallen en een rib gebroken. Maar goed. Oh, okay. uh, laten we daar maar niet over hebben. Nee, nu even ja. over eentje en over <laughs> nou ja, de, de fitty. Om het zo maar eens te nee, zeggen. Nee, nou ja, kijk. Ik snap, uh, kijk, Jeroen mocht zijn, mocht, heeft geen argumenten gegeven. Hè? Die heeft gewoon gezegd: van nou, uh, ik had het ook wel voor een andere medaille mogen inruilen. Maar als hij argument, als hij mee in de discussie had gemogen... Ik denk dat, dat hij. Kijk, je moet het zo zien: zo'n trainer. Die, die steekt al zijn energie, echt zijn leven gaat in dat short-track. Ja. En uh, die wil gewoon dat zijn ploeg die medailles haalt en zijn, zijn rijders. En ja dan is een, een medaille uh, voor hem op het shorttrack gewoon meer waard. Klaar. Dus dan moet je het gewoon... En als hij dat had mogen toelichten... Dan had, dan had Rintje denk ik ook anders gereageerd. Ja, dit was gewoon een uitspraak... en er werd meteen als een uh, wat was het, uh, rode lap op een stier op gereageerd. Nou nee, ja, dat is misschien wel begrijpelijk... als je het op een bepaalde manier interpreteert. Ja. Meneer Mogendorf, kunt u zich wel voorstellen... dat sommige lange misschien wel het gevoel hebben van... ja, hoe kan dat nou? Ze komt zo uit het shorttrack en pats, er wordt ja. even goud gehaald op de Spelen. Wij worden ja. inderdaad voor gek gezet. Ja, dat is niet helemaal waar. Kijk, want uh, Johnny Davis is natuurlijk al de eerste geweest die daarin bezig is gegaan. Die werd te groot en die uh, vond ook wel zijn een plekje in de lange baan. En dat heeft hij ook uitgebreid gedaan, behalve deze Olympische Spelen. En uh, ja, misschien is het ook wel een uitdaging voor de lange baans, uh, trainers om eens te gaan nadenken op een uh, andere manier te gaan trainen. Ja, hoe kan het anders? Nou, zoals, ze daar, zoals Jorien dat een beetje doet. Um, ja, dat is ook weer een technisch verhaal. Maar ik denk ja. dat uh, de lange baansgaatjes dus veel te veel rust nemen... tussen hun uh, trainingsmomenten in hun training. Dus het is niet zo dat ze dagen rust nemen, maar in hun training. En uh, in het short trekken gaat het gewoon om, uh, om heel geconcentreerd uh, trainingen af te werken... die echt heel verzurend werken. En uh, dat, dat gebeurt in het lange baan veel en veel minder. Is het ook niet de, men, de manier van trainen? Want ik, wat ik dus merk in die training is dat er heel veel wordt afgelost. Hè? Dus je bent heel veel korte stukjes heel snel uh, aan het rijden. Nou, dat, dat, je bedoelt de relay. Maar dat is. Nou, om dat je gebeurt toch ook tijdens de training, hè? Huh? Dat gebeurt toch ook tijdens de training, hè? Jawel, maar dat is om je snelheid hoger te maken. Dan krijg je die carouselwerking. Je duwt aan, anderhalve ronde... en dan die duwt, die maakt je al... Een, die geeft je al een hoger tempo. En dat maakt ook dat het minder... en dan tussen aanhalingstekens... minder vermoeiend is. Het is nog heel vermoeiend. Want die, je hebt ook een test in die uh, short track wereld... dat je uh, vijf of zes keer op moet om anderhalve ronde te rijden. En aan het eind van de rit... dan staat er een grote bak klaar... om uh, je maaginhoud daarin uh, te deponeren. <lacht> maar... Het gaat er gewoon om dat dat uh, ongelooflijk verzurend werkt. En daar moet je lichaam aan winden. En ik heb het gevoel, eerlijk gezegd... dat dat uh, in het lange baanschaatsen te weinig gebeurt. Kunnen maar we concluderen goed... trouwens, uh, meneer Mogendorf en Jaco Jan, dat het gewoon goed is dat ook in het lange baanschaatsen... wat meer wordt gekeken, laten we zeggen, naar de andere disciplines? Exact. Nou, en ja. dat is mijn grote hobby, eerlijk gezegd. <lacht> ik, nou, maar ik, uh, alleen al de techniek. Hey, je wordt in het shorttrack gewoon gedwongen om een bepaalde techniek te rijden... Ja. Uh, die weer heel gunstig uitpakt voor de lange baan. Ja, het dus... is op een vergrootglas, noem ik het altijd. Ja. Even los trouwens van alle technische verhalen. Maar is het niet gewoon een uniek talent, Jorin Tamos? Aan wie vraag je dat? Aan gewoon aan beide. <laughs> nou, kijk, het is een. Ik denk, een, het een, ik denk dat het niet een short-track groot talent is. Dus maar dat het In het wel algemeen doet, bedoel je? In het algemeen heeft ze één groot talent. En dat is dat het een verschrikkelijk trainingsbeest is, en dat ze voor de lange baan gebouwd is. Ja, maar ze heeft wel de techniek... van het short track meegenomen naar de lange baan. Exact, maar dat kan jij ook leren. Uh, voor jou wordt het wat moeilijker... Jan, <laughs> want je bent een, een beetje ouder. Maar... En een beetje groot. Nou, daar, nee. Dat, ik, denk, ik, ik denk dat je dat nog heel goed kunt leren. Ook als je groot bent. Oh. Alleen je moet niet... Je gaat over G-krachten praten... Ja. en dat ga je niet redden. En jij kent Thomas... en die was op een gegeven moment was hij bij Jacques bij aan schaatsen... Die werd veel te zwaar. Nou, toen kwam het probleem pas. Nou, We weten in ieder geval echt alles nu over ja, inderdaad de vergelijkingen... Eruit. tussen shorttrack en Lange Baanschaats en over Jorien de Mos. Meneer Mogendorf, dank u wel. En met jou Jan, ja, met jou praten we straks verder over wat er ons... in het Lange Baanschaatsen deze week nog allemaal te wachten staat. Uh, maar we gaan eerst naar iets totaal anders, naar het snowboarden. Want Bel Berghuis had er vooraf... Alles aangedaan om optimaal aan de start te verschijnen... van de Olympische Snowboardcross. Tot en met een crowdfunding-actie Shop Bel naar Sochi. Vandaag was het dan zover. De grote dag van Bel-Berghuis. Maar al voor de wedstrijd goed en wel begonnen was... kreeg ze een tegenslag te verwerken. Ze viel tijdens de trainingsrun. En daarna wist Berghuis de kwartfinales nog te bereiken... maar meer zat er niet in. De val speelde daar een grote rol in. Nou, die val is, uh, is uiteraard niet fijn om uh, net vlak voor je, je finales uh, te gaan... of net voor je kwalificatie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 Um, maar we gaan verder we gaan vanavond met de visio en dat soort dingen. Even kijken hoe het uh, lichamelijk voor staat. Ja. Nou, heb je eigenlijk jarenlang zo hard gewerkt naar dit moment. Hè? Shop Bel naar Sochi hadden we nog uh, gehad. Om ook uh, wat, uh, wat geld in te zamelen. En dan is het zo snel weer voorbij. Dat, dat is toch wel heel hard eigenlijk? Hè? Ja, dat is absoluut hard. En, uh, maar je moet ook denken dat ik uh, de, de hele weg hier naartoe. Uh, het is, zo, ja, het is heel bijzonder om dit mee te maken naar, ja, als topsporter, leven, eten, slapen en uh, ik geniet daar ook van. En, uh, weet je, hier presteren was, was echt gewoon, uh, een was gewoon extra top geweest om hier te presteren en dat, dat, daar kwam ik ook voor. En, uh, alleen ja, je bent vier jaar lang bezig met, uh, met, met het traject hierheen en uh, dat traject op zich is ook al... Uh, ook al geweldig om te doen. Dat zei Bel Berghuis tegen Edwin Cornelissen. Komen we bij het medailleoverzicht. Op de snowboardcross ging het goud naar de Tsjechische Eva Samkova. U hoorde Bel Berghuis zojuist al. De dame met het opgetekende snorretje. Het moet haar geluk brengen. Het bracht haar veel geluk in World Cups, het brengt haar geluk in de Olympische Spelen. Maar ja, pas. geluk. Ze heeft ook gewoon kwaliteit. Hier is de Olympisch kampioen: Eva Samkova. We hebben het nog even weer meebeleefd. Het was het een tip voor de beste crossboardster van de laatste jaren... ging het voor de derde opeenvolgende spelen mis. Lindsay Jacobellis verloor in 2006 in gewonnen positie het goud... en werd vier jaar later gedisqualificeerd in de halve finales. En dit keer kwam de Amerikaanse in de halve finale al ten val. Ze ging op dat moment aan de leiding... En het was weer eens een Noor die het goud pakte op de Super G... net als bij de drie voorgaande winterspelen. Ketil Jansrud was de beste op dit snelheidsnummer van het alpine skiën. De Amerikaan Bodie Miller veroverde zijn eerste medaille in Sochi... en de zesde alweer in zijn lange skicarrière. Op ruim een halve seconde van Jansrud won hij het brons. Volgens commentator Edwin Peek is het geen teleurstelling voor Miller. Nee, dat was uh, zeker geen teleurstelling. Misschien had iedereen en ook Bodie Miller wel gerekend op een gouden medaille, maar nadat het allemaal niet zo goed ging... in de afdaling en in de supercombinatie... was hij al lang bij dat hij wel op het podium terechtkwam. En, uh, en er waren ook tranen, tranen van geluk... en uh, ja, ook tranen aan een, uh, ja, een heel moeilijk jaar dat hij achter de rug heeft. Het zilver ging naar Millers landgenoot Andrew Wybrecht. Het goud ging dus naar Noorwegen... maar de Nooren waren niet zo succesvol in het langlopen vandaag. Want de Zweedse langlovers zijn olympisch kampioen... op de vier keer tien kilometer estafette. Jan Hof zag het gebeuren... Eerst is hier natuurlijk, natuurlijk, Marcus Helmer. Mooi gezicht. Prachtig moment voor het Zweedse Langlauw. De grote concurrent. Noorwegen is verslagen. Een enorm pak slagen, want de Nooren komen niet op het podium. Het goud is voor Marcus Helmer en de Zweedse ploeg. Grandioos. Maar voor wie is het zilver? Voor wie is het zilver... Dat is voor Rusland. Onder luid gejuich. Onder luid gejuich. Het zoveel was dus voor de Russen de mannen van het Zweedse goud zijn. Achterin volgens Lars Nelson, Daniel Richardson... Jonas Olsson en Marcus Helner. En in Vancouver ging het goud ook al naar de Zweden. Dan gaan we naar het medailleklassement. Daar staat Nederland nu tweede achter Duitsland. Duitsland heeft in totaal minder medailles dan Nederlanders. 12 om 17, maar wel 7 keer goud. 3 keer zilver dan en 2 keer brons. En Nederland heeft die 17 medailles... maar slechts tussen aanhalingstekens... 5 keer goud, 5 keer zilver en 7 keer brons. En in de stand is nu eenmaal het aantal gouden medailles het belangrijkste. Maar we gaan toch even vooruitblikken, want Jaco Jan... We staan nu al op 17 medailles, waarvan 16 schaatsmedailles. Hoeveel gaan er nog bijkomen wat jou betreft? Nou, ik, nou, zes is goed mogelijk. En wat welke zes? zijn dat? Dat, uh, dat is 1 uh, ja, voor de 5000 meter dames. drie voor de 10 kilometer mannen. Clean sweep. Nog, ja, en nog twee medailles uh, bij de... Achtervolging. Ja, toch hè, die ploegenachtervolging. Ja, we hebben ons wel vaker rijk gerekend. Hè? Het is ook wel eens misgegaan. Kan dat nu nog misgaan ja, of is ja, de tuurlijk. situatie totaal anders dan vier nou, ja, jaar geleden? Het kan, het kan allemaal misgaan, maar de, de kansen liggen gewoon uh, op, uh, voor Nederland. Ja. Een van de schaatsers trouwens in de ploegenachtervolging... Koen van Wij, daar moeten we het even over hebben... die moest de teleurstelling van gisteren eerst verwerken. Hij is inmiddels gehuldigd voor zijn zilveren medaille. Een dag later kijkt hij daar toch wel met een goed gevoel op terug. Nou, ik was wel bij het begin, uh, toen ik er naartoe ging, zo zag ik er wel een beetje tegenop. Ik, uh, ik had er niet echt het gevoel voor om, uh, om iets te gaan vieren of uh, om blijdschap te tonen. Maar uh, ja, het was wel gewoon heel mooi om te zien dat al die mensen uh, dat toch wel deden. En uh, daar moest ik er gewoon een glimlachje voor laten zien. Helpt dat een beetje om een beetje trots te worden op wat je gisteren hebt laten zien? Nee, dat, dat niet echt. <laughs> nee. Wat zegt iedereen tegen jou? Ja... De, de, de meesten durven me nog niet te feliciteren. Maar uh, ja, die geven een schouderklopje en die zeggen van, uh, ja, toch wel goed. Ja, meer kunnen ze uh, ook niet doen en uh, ik snap het ook wel. Ja, dat vroeg ik me af wat nou eigenlijk erger is voor jou om gefeliciteerd te worden... of mensen die medelijden tonen, want dat lijkt me ook, lijkt me ook vervelend. Nou, dat is ook wel heel vervelend, weet je. Ik wil ook niet als zielig gezien worden. En, uh, <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik kwam hier voor iets en dat heb ik gewoon niet behaald. En dat op een hele zure manier en dat uh, maakt het gewoon minder prettig, maar... Uh, Uiteindelijk uh, zeggen ze wel wat en dat is een felicitatie of van uh, ja uh, zonde dat een van die twee. Hoe was het met je teamgenoten? Want uh, wat misschien een beetje onderbelicht is gebleven hier is dat jij ook een hele belangrijke rol op in dat team hè? In, binnen binnen TVM. Uh, zijn ze er op zo'n moment ook voor jou, iedereen en Sven? Ja, ze waren daarna wel eventjes bij me geweest en we hebben wel even gesproken natuurlijk. Maar uh, het is gewoon moeilijk te bevatten en uh, ook voor hun. Het is uh, je, je moet ermee om leren gaan en. Uh, ja, op die moment kan ik het nog moeilijk accepteren, maar dat, uh, ik hoop dat ik wel uh, kan gaan doen in de toekomst. Hoe moeilijk is het om na dit de knop om te zetten richting die ploegachtervolging? Uh, niet zo heel moeilijk. Nee, ik schaats goed. Ik, ik ben goed. En uh, ja, wat er gisteren is gebeurd, ja, dat, uh, dat, uh, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik moet ook door. En, en dat uh, kan alleen maar uh, zaterdag en een zondag, uh, of tenminste met de ploegachtervolging, kan ik dat mooi oplossen. En uh, dat, is, uh, dat is het beste wat ik kan doen. En dat... Uh, dat moet ik ook gewoon doen. Eigen Kramer en Blokhuis, het moeilijk om je bij te houden? Ik, uh, ik zal in de voorronde rustig met ze zijn. Koen voor Wij was dat tegenover Jeroen Stekelenburg. Jaco Jan, uh, ja, die ploegenachtervolging, ik zeg het net, want er kan veel misgaan. En toch lijkt me de situatie heel anders dan vier jaar geleden. Want toen was er een hoop gedoe voorafgaand aan de Spelen over die ploegachtervolging. Uh, ja, maar ik weet niet zo goed hoe het nu gaat... Uh... Er is wel een vrij strakke lijn uh, gevolgd volgens mij. Er waren echt trainingskampen waar iedereen aanwezig moest zijn. En uh, ja, er is ook volgens mij, uh, er was ook in die selectieprocedure... is er ook rekening gehouden met een aanwijs, extra aanwijsplek voor die ploeg achtervolging. Dus ze hebben er nu ook echt wat meer aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze echt vier uh, uh, rijders hebben, of minimaal drie natuurlijk... maar vier rijders hebben die dat ook kunnen gaan winnen. En uh, ja, dus hebben, de, de, de bond en de selectiecommissie heeft er alles aan gedaan... om uh, die ploegachtervolging, uh, ja, om de kans te, zo groot mogelijk te maken. Ja. Dus, ja. We gaan het zien, hè? dat is pas komend weekend. Uh, morgen trouwens, geen schaatsen, hoe kom jij die dag door... Uh... Ja, werken gewoon de ja, auto was kattenbak schoonmaken ja, Dat wat moet er allemaal moet gebeuren ook allemaal, de auto was ik <laughs> niet zo heel vaak maar um, ja, ja wat moet er gebeuren ik heb uh, een, uh, twee afspraken morgen je gaat het niet echt heel erg missen zo'n dagje zonder schaatsen uh, nee nou, bedankt voor je komst. Jakku Jan Leeuwang was dat hier over die 1500 meter bij de vrouwen. Morgen dus geen schaatsen, maar wel bobsleeën. Want het Olympische toernooi is voor bobsleeën Edwin van Kalken... nu eindelijk gestart met zijn eerste twee heats in de tweemansbob. Deelname aan die tweemansbob was eigenlijk een bonus... want de piloot had zich er niet voor geplaatst... maar het NOC-NSF gaf hem toch de mogelijkheid om mee te doen. De reden was extra runs maken op de Olympische bobbaan... want die ervaring heeft van Kalken weer hard nodig strak in de viermansbob... Dus is de tweemans voor hem eigenlijk een beetje in een trainingswedstrijd. Een reportage opnieuw van Edwin Cornelissen. De lichten bij het Sanky Sliding Center staan aan. De rolluiken bij de Bobbaan kunnen omhoog. De race kan beginnen. Wij zoomen in op één Bob met twee man. En daar staat hij aan de start. Mooi oranje van kleur, de Bob... Voor een race, de tweemansbob die eigenlijk niet de topprioriteit heeft. Maar tegelijkertijd, kijk, het is wel een race op de Spelen. Uh, we, nou mijn broer staan hier met z'n tweeën en we willen maximaal scoren. Ik bedoel, daarvoor zijn we topsporter en daarvoor zijn we hier uiteindelijk. Uh, maar goed, er zit wel een stemmetje in, in mijn achterhoofd dat wel zegt van Edwin, gewoon rustig doorbouwen. Blijven hard blijven werken in de baan. En wat zijn dan de dingen die je meepakt tijdens die, die, die afdalingen die je doet nu? Nou ja, de foutjes die er zijn... Uh, wat ik zeg, vanuit de trainingen naar de wedstrijd hebben we zeker een stap gemaakt. Uh, en die kleine dingetjes, die, die, die probleemgebieden die er nog zijn, ja, daaraan blijven werken. We hebben overal camera's neergezet, uh, ook met de wedstrijd. Dat gaan we vanavond analyseren en morgen weer meenemen voor dag 2. Daar staat de op klaar. Het is reserve Sibrien Janspa die hem uh, op het ijs zet. Terwijl uh, Edwin van Kalker zijn helm goed doet. Even de schouder Even de schoenen schoon. Die stilte voor de start. The track is clear at the bobsled start for Netherlands. Sled number 1, the pilot Edwin van Calker, Groep van der Zou down de brakes. <middels> en broor, ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd met de remmers, ik heb blessure leed. Hoe, uh, hoe gaat het nu? Ja, eigenlijk heel goed. Beste uh, beste uh, hoe ik me dit seizoen heb gevoeld. Ik denk dat het start dat ook wel laat zien. Een dertiende startplaats. Ik had stiekem gehoopt iets harder te gaan. Maar voor nu is het gewoon heel goed. Edwin, hoe uh, staat het er verder voor qua remmers? Siebren ja, kreeg natuurlijk op een heel ongelukkig moment die blessure. Maar hoe fit is hij nu? Uh, topfit. Mannen zijn topfit. Hebben allemaal twee tweemans gedaan. Sybrin, uh, Bor. We zijn gewoon goed. Arno uh, is zeker ook sterk het hele seizoen al. Uh, we hebben gelukkig ook Janik Greiner als reserve er nog achter zitten. Die ook in Oberhof heeft laten zien gewoon echt sterk te zijn. Uh, dus wij zullen hier als team zijn de echt uh, ja, gewoon keihard moeten werken en keihard moeten duwen. Om, uh, om in de viermans uh, een kans te hebben op een mooi resultaat. En uh, ja, wat ik zeg, daar gaan we gewoon alles aan doen. Maar het team is gewoon fit. We hadden geen uh, geblesseerde geen mensen meegenomen. Dat mogen duidelijk zijn. We zijn ze in beeld. Broor van de zijde en Edwin van Koker na de finish. Ze zwaaien even naar het publiek. Maar echt heel snel was het niet. 21ste staan ze in het tussenklassement. Ja, goed, het is onze tweemans. Uh, we gaan met stap nummer 23 gaan we de wedstrijd in. Dat is onze ranking in het wereldbekerklassement. Uh, ja, dat, dan moeten we ook realistisch zijn. Kijk, dan hoeven we hier geen wonderen in. De tweemans te verwachten. Uh, maar goed, als ik heel eerlijk ben, ik had stiekem wel uh, gehoopt en verwacht dat we wel iets verder voorin zouden zitten dus rond plekje 15. Uh, maar goed, dat gebeurt niet. Uh, en dan denk ik dat we ja, morgen nog uh, iets moois kunnen doen. Nog een goede run neerzetten. Want we staan nu 21ste. Ik denk dat het lastiger wordt naar plek 20. Die zijn behoorlijk ver weg. Uh, dus hebben we hebben sowieso nog een runnetje. En dan, uh, en dan de knop om uh, naar de Viermans. En broer, het Olympische debuut. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Ik uh, heb het heel erg naar me zien. Mooie, mooie atmosfeer. Het is eigenlijk... Uh... Je moet je gevoel hetzelfde als een World Cup doen, zodat je optimaal presteert. Maar het is een heel bijzonder gevoel. Ik ben blij dat ik voorrecht heb om hier te staan. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. I do without you around when my words won't Frisbee flies to the ground But what'll I do without you What'll I say without you to talk to No one to serve if I the ball to You write the words but I miss the volume What'll I say without you Oh I don't know what to do with myself Even een vrolijk plaatje tussen de winterspelen en de andere sporten in Lisa Hennigan met What'll I Do. Thomas Berdig heeft het ABN AMRO toernooi gewonnen. De Tsjech versloeg in de finale in Rotterdam Marien Cilic, die eerder al Igor Seisling uit de eindstrijd had gehouden. De zetstanden waren 6-4 en 6-2. Verslaggever Mark Brasser volgde voor ons het toernooi in Rotterdam. Mark, goedenavond. Goedenavond Gio. Nou, jij hebt voor ons het toernooi in Rotterdam gevolgd. Is Berdig de terechte winnaar? Ja, hij heeft gewonnen. Ja, is Jorin Termors de terechte winnaar van de 1500 meter? Ja, ze was de snelste. En, en, en ja, Thomas Berdy was uh, de beste. Uh, de meest constante de afgelopen week van alle toppers uh, die we gezien hebben. Van alle geplaatste spelers. Uh, Achter begonnen er op maandag aan het toernooi acht geplaatste spelers dan. Uh, bleef hij als enige over, haalde hij als enige de halve finales. En uh, uiteindelijk ook de finale. En die heeft hij gewonnen van een Marin Silic voor wie dit toernooi uh, net een wedstrijd te lang duurde. Uh, Silic stond afgelopen zondag dus een week geleden nog in Zagreb in de finale. Daar speelden hij vijf wedstrijden. Nou, We speelden dus nog vier wedstrijden voorafgaand aan deze finale. Ja, negen wedstrijden, dat, dat, dat brak hem op. Daardoor werd het niet helemaal de finale waarop we gehoopt hadden. Waar we wel een beetje bang voor waren. Omdat de vermoeidheid eigenlijk gisteravond bij Silic al te zien was in de halve finale. Ja, dus moet je zeggen dat Berdigt de, ja, de terechte winnaar is. Ja, Het was niet de droomfinale waarover toernooi-directeur Richard Krajček het van tevoren had. Hè? Juan Martín del Potro tegen Andy Murray. Dat was een beetje zijn droomfinale. Ja, maar dat was ook een beetje wishful thinking. Want hij wist ook dat Del Potro niet helemaal fit naar uh, Rotterdam kwam. Die zat de week daarvoor nog in de Verenigde Staten om zich uh, te laten behandelen. Of in ieder geval te laten kijken naar zijn pols waar hij al een tijdje problemen mee heeft. Ja, en Andy Murray die was met hele andere redenen naar Rotterdam gekomen. Die uh, sprak ik eerder uh, van de week. En uh, toen ging het erover, ja wat is jouw doel? Nou ja, uh, meestal zegt een sporter dan winnen of de titel. Maar uh, voor Andy Murray was het meer, uh, ik wil wedstrijden spelen. Ik wil mijn lichaam testen. Ik wil uh, drie, vier wedstrijden achter elkaar spelen. En kijken hoe mijn lichaam daarop reageert. Dus dat is een hele andere insteek dan dat je hier komt. Zoals bijvoorbeeld Berdy hier kwam, die in 16 maanden geen toernooi had gewonnen en gebrand was op de titel. Ja, dat had Andy Murray niet. Eh, verder hebben we nog spelers zien sneuvelen. Bijvoorbeeld Richard Gasquet, een topper. Tommy Haas, Monfils. Ja, weet je, Rotterdam valt lastig. Rotterdam zit tussen Montpellier en nou, Zagreb, zat er dus voor. Maar ook Montpellier, een toernooi, eh, zat voorafgaand aan eh, Rotterdam. Ja, daar, daar moeten de Fransen natuurlijk hun gezicht laten zien. Gasquet, Monfils. En na Rotterdam zit het toernooi van Marseille. Daar moeten ze hun gezicht weer laten zien. Dus ja, dat, dit toernooi valt er dan tussenin. En dat Gasquer die de finale haalde in Montpellier hier dan moe is. En dat een Montfils die daar de finale haalde hier dan moe is. En in zijn achterhoofd heeft van ja, ik moet volgende week ook nog uh, naar Marseille toe. Ja, dat zorgt ervoor dat de toppers niet allemaal deden wat uh, we van ze verwacht hadden. Ja, kun je achteraf ook zeggen dat de afzegging van Stanislas Vavrinka, de winnaar van de Australian Open, uh, dat die het toernooi heel erg pijn heeft gedaan? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Hij kreeg daar natuurlijk uh, Andy Murray voor terug op het laatste moment. En verder als je kijkt naar de lijst, Del Potro was er, nou, Gaske, Haas, Moffies, Tsonga, uh, Berdig. Weet je, een heleboel spelers uit de top 20 van de wereld. Uh, en natuurlijk, Wawrinka uh, had de Australian Open gewonnen, maar uh, als hij dat niet had gewonnen, uh, goed, ik weet dat het alles het niet telt, maar dan, hè, dan hadden we... Uh, kijk, je, je, je wilt Nadal, je wilt Federer, je wilt Djokovic, dat wil Krajcek ook. Nou, dat kon om diverse redenen kon dat niet. Ja, Dan moet je genoegen nemen. Dat klinkt onhebiedig. Maar Andy Murray is dan niet de grote publiekstrekker uh, voor Richard Kreitschik. Uh, dus ja, dan moet je hier genoegen mee nemen. Het was In de breedte was het heel erg sterk. Alleen om diverse redenen hebben al die topspelers het niet waar kunnen maken. De Nederlanders dan. Hè? Igor Sijsling in de halve finale voor het eerst sinds Ramon Sluiter. Uh, was dat een verrassing? Dat was inderdaad een verrassing en tot op zekere hoogte ook wel een beetje de redding van het uh, toernooi. Het, het, het gaf het toernooi toch meer, ja, meer, meer aanzien. Het toernooi had het ontzettend moeilijk. Uh, we komen zo meteen denk ik nog wel over te spreken natuurlijk de concurrentie onder meer van de Olympische Spelen. En dan is het altijd mooi natuurlijk als een Nederlander het, uh, het ontzettend goed doet. Het was verrassend, te meer daar Igor Seisling dit seizoen nog niet zo heel veel heeft laten zien. Uh, ja, je hebt van die jaren en dat is ook een beetje waarom Richard Krejcik toch altijd zijn wildcards wel graag aan Nederlanders geeft. Hij wil. Dat er Nederlanders spelen op het ABN AMRO toernooi. Nou, het was dit jaar zo sterk dat alle Nederlanders anders niet in het toernooi waren gekomen. Dus ze moesten wel een wildcard krijgen. Je kunt je afvragen of bijvoorbeeld een speler als Timo de Bakker die een wildcard kreeg of die hem verdiend heeft. Maar, en dat is de filosofie van Richard Krejcik. Hij hoopt dan door het verstrekken van die wildcards aan die Nederlanders. Dat er toch om de zoveel jaar een keer een verrassing bij zit. Nou, Raymond Sluiter in 2003 haalde de finale. Robin Haase in 2008 de kwartfinale. En nu Igor Seisling inderdaad de halve finale. En, ja, en, en, en dan gaat het toernooi wel weer een beetje leven en krijgt het toch wel weer de aandacht. En dat is natuurlijk waar Richard Kruijtschek op uit is. Je gaf net even zelf het voorzetje: uh, publiek, publieke belangstelling, de concurrentie van de Olympische Spelen. Uh, zat het vandaag een beetje vol? Nou, in de tweede ringen waren er wel wat plaatsen over. Het toernooi heeft ook minder, eh, bezoekers getrokken dan, dan andere jaren. Eh, Olympische Spelen is inderdaad een, een reden. Eh, de, het bekendmaken van, van, eh, normaal maakte Richard Kreitsch, zeg maar, in de zomer al bekend, bijvoorbeeld, als Roger Federer zou komen. Nou, dat merkte je meteen, dan werden de kaarten gekocht. Oh, Federer komt. Nou, nu was hij pas heel laat met het, met het bekendmaken van de naam van, van Del Potro, bijvoorbeeld, dat die zou komen. Maar daar verkoop je gewoon veel minder kaarten op. Dus het ontbreken van een top, dat is gewoon één reden waardoor er minder publiek was. Daar komt inderdaad bij de concurrentie van de Olympische Spelen. Misschien zijn er mensen die in, de week, in deze week nog wel wat, wat losse kaarten kopen. Hè? Als ze het op tv zien of als Zeisling het goed doet. Nou ja, in de media heeft het toernooi enorm moeten knokken voor, voor aandacht. Ik bedoel, als we alleen al kijken naar bijvoorbeeld de NOS. Wij hebben er ook veel minder aan gedaan omdat wij Sochi gericht zijn. Dat geldt hetzelfde voor de grote blaren. Dat geldt voor de commerciële zenders. Ja, en dan ook nog wat meespeelt is dat het toch nog wel de crisis ook nog wel invloed heeft. Je moet je niet vergeten... Als je als je vandaag naar Rotterdam had gewild, had je misschien zo'n 40 euro voor een kaartje moeten betalen. 45 euro. Nou, als je dan met het hele gezin een dagje uit doet en dan ben je 180 euro, dan komen er nog parkeerkosten bij en dan wil je nog wat eten en drinken en dan kost zo'n dag 250 euro. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld. Die redenen zorgen ervoor dat er gewoon, ze zaten nog wel boven de 100.000 met de toeschouwersaantallen. Maar in, in de tijden dat, dat, dat Vederen kwam of als Vederen komt of als Nadal komt of als Djokovic was gekomen, ja dan was je richting de 115.000, 116 116.000 gegaan. Volgend jaar geen spelen. en wie weet, misschien een nog aantrekkelijker affiche. Mark Brasser, dank je wel. Graag gedaan. En dat was het tennis. Dan werd er in de eredivisie... natuurlijk ook gewoon gevoetbald. Ajax pakte de volle buiten, terwijl concurrenten Vitesse en Feyenoord punten lieten liggen. In de arena zette Ajax tegenstander Herenveen mede dankzij twee strafschoppen met 3-0 eenvoudig opzij. En Frank de Boer is een tevreden coach. Al met al een redelijke wedstrijd van de tweede helft. De beginperiode vond ik minder. Daarna hadden we wel weer een paar hele mooie aanvallen erbij zitten... Dus uh, al met al uh, tevreden. Ja, jullie scoorden de laatste weken wat moeilijk. Uh, als jullie winnen, winnen jullie vaak met één goalverschil. Is het dan een soort opluchting dat je na 18 minuten een keer uh, met 2-0 voor staat? Ja, zeker. Vooral omdat je vaak juist in die eerste 18 of 20 minuten hebben we wel juist altijd veel kansen gecreëerd. En hebben we verzuimd om afstand te nemen van de tegenstanders van Groningen, van Zwolle, van wie dan ook eigenlijk. En nu is het eindelijk wel aan de, aan de goede kant van de streep dat je met twee doelpunten verschillen voorstaat. En dat had ook 3-0 kunnen zijn in ieder geval. Ja, in die tweede helft dan, dan ja, straalt het iets van gemakzucht uit. Is dat zo of niet? Nou, dat zeker niet. Alleen, uh, we hadden als je ziet dat je normaal in de eerste helft vier of uh, tien keer naar elkaar overspeelt. En dan zeg maar een actie krijgt rondom de 16. En dan hadden we, hadden we dreiging. En nu hadden we in die tweede helft hadden we heel snel na drie passes hadden we alweer balverlies. En ja, dan speel je jezelf een beetje uit, uh, uit het spel. En gelukkig... Uh, Herpakten we ons wel en werd de heer De niet echt een uh, Jullie hebben een gaatje. Wie zie jij nu als de voornaamste concurrenten? Nou ja, de, meeste, de meest zijn is FC Twente. En die wint ook gewoon steeds de wedstrijd. Je hebt toch tegen een concurrent 2-0 winnen. Dat is toch vrij knap en ook verdiend volgens mij. Dus. Dus op dit moment Twente, maar nogmaals, ik, kijk al, ik vind altijd dat wij onze eigen concurrent zijn. Omdat wij gewoon moeten zorgen dat wij proberen of blijven goed te spelen. En, en nog naar een hoger niveau willen tillen. Ja, dan zijn wij denk ik moeilijk te verslaan. Maar Twente is gewoon, en ook Vitesse en ook Feyenoord en ploegen, ja, die nog allemaal meedoen om de titel. Dat was Ajax, Heerenveen verliest en het loopt daarmee een plekje mis bij de top 5 in de eredivisie. Een puntje zat er trouwens ook geen moment in, dat realiseert coach Marco van Basten zich. Ajax uh, die had, het, uh, die had het thuis in handen en uh, het lukte ons niet om uh, op een goede manier tegenstand te bieden. Ajax bleef aan de bal, met name uh, Deli Blind op middenveld. Die, daar hadden we veel last van, dat konden we niet op tijd konden die onder, onder druk krijgen. En, uh, ja, ja, we liepen veel achter het feit aan. Ja, je weet dat je hier vaak het eerste deel van de eerste helft goed moet doorkomen om iets weg te halen. Ja, ja, hoe, hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd als we na 18 minuten 2-0 op het bord staan? Ja, nou ja, dat is dan, dan wordt het moeilijk. Dan heb je een beetje geluk bij nodig. En, uh, nou goed, dat, dat hadden we vandaag niet. En uh, Ajax, moet ik eerlijk zeggen, die was uh, op alle fronten beter. Ook in de gewone duels. De ballen vielen toch vaak voor hun. En aan de bal was het uh, ja, heel veel keuzes die zij uh, ons dwongen te maken. En uh, ja... Zij waren de leidende partij. Zijn er nog uh, verwijten bijvoorbeeld bij de penalty of is dat uh, ja, bottenpech? Ja, kijk, dat je net even te laat bent, ja. Dat ziet er op de televisie altijd lullig uit, maar dat doe je ook niet uh, expres. Hensbal, ja, dat is ook een reflex. Dus dat zijn gewoon uh, dingen die niet helpen. En uh, over het algemeen was Ajax de betere. Tweede helft hadden we nog een kleine periode dat we ook wat deden, maar echt uh, grote kansen hebben we ook niet gehad. Dus ja, al met al was het een. Uh, ja, een uitslag waar je mee kan leven in de zin van... hij was beter in die wint. Punt. Nou, dan gaan we ook nog even naar de matchwinner van vandaag, Lasse Schöne. Hij maakte namelijk drie doelpunten. Dat is zeker bijzonder. Nee, ik heb wel eens in de jeugd wat uh, tricks gemaakt. Maar in de editie is nog nooit, nee. Maakt het je dan nog uit dat er twee penalties bij zitten? Of zeg je van, uh, joe, dat, dat neem ik verlief Nou, oh, dat maakt mij niet uit. Het zijn de lekkerste, hè? <laughs> Dus uh, nee, dit, uh, dat maakt mij niet uit. Ben je in de vorm van je leven eigenlijk? <laughs> dat is een goede vraag. Nou, ik, ik voel me wel heel goed en ik voel me fit en... Uh... Vertrouwen, ja, het, is, uh, het is altijd een lastige vorm van leven, ja, dat weet ik niet. Misschien komt hij nog. Ze maar... nou, hopen dat hij nog komt. Maar... Nee, maar ik voel me wel erg erg goed op dit moment. Ja. Want je bent toch uh, iemand die lekker in zijn vel moet zitten en het naar zijn zin moet hebben. En dan komt dit er dus ook uit of vergis ik me daarin? Nee, dat denk ik wel. Ik, uh, dus zo, ik moet uh, nou, binnen- en buitenveld lekker in mijn vel zitten. En, uh, en dan presteer ik ook het beste. En, uh, en uh, nou ja, op dit moment uh, lukt beide wel, ja. Twee penalty's. De die eerste gaat er prima in. Hoe moeilijk is het om dan voor de tweede keer achter die bal te gaan staan? Had hem bijna. Ja, bijna is het niet helemaal. Hè? Maar nee, ik, ik, ben altijd, ik, ik kijk vaak naar de keepers. Ja. En uh, na nou, de eerste bleef de, wel, de tweede wel heel erg lang staan. En, en dan moet hij hard in de hoek. En uh, nou was ook. hij ook iets, iets meer naar de hoek geweest. Dan was het helemaal goed. Maar Hij ging het net tegen het netje aan, dus dat is het belangrijkste. Ik geloof dat Cristiano Ronaldo een kelder onder zijn huis heeft... voor alle ballen waarmee hij ooit een head heeft gemaakt... Nou, uh, waar ga jij die van jou leggen? Oh, ik denk dat hij een hele grote kelder heeft dan. Maar uh... nee, die van mij, die gaat... Uh, ik zou het niet weten. Ik, uh... Ik ben niet zo van een grote prijskast in mijn woonkamer... dus ik weet niet waar die een plekje krijgt. Lasse de de grote man bij Ajax vandaag. Ajax won met 3-0 van Heerenveen. Staat vier punten voor op de nummer 2 FC Twente. Daar veranderde dus wat dat betreft niets in de stand. Uh, Ajax-Heerenveen was de late wedstrijd van vandaag. Vandaar ook de snelle reacties. Dan gaan we nog even naar het buitenlands voetbal. In de Spaanse Primera Division heeft Real Madrid geen fout gemaakt. Op bezoek bij stadgenoot Getafe werd met 3-0 gewonnen. Het is trouwens spannend in die competitie. Madrid gaat... ...gaat samen met Barcelona en Atletico de Madrid aan kop. Ze hebben alle drie 60 punten uit 24 wedstrijden... ...en op doelsaldo is Barcelona de koploper. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending... ...van Langs de Lijn, deze Olympische uitzending... ...zo meteen met het oog op morgen met John Jansen van Galen. Wij zijn er morgen weer om twee uur met Radio Olympia. En we gaan nu nog eens even terugluisteren naar... ...de mooiste momenten van deze toch wel historische schaatsdag... ...met 1, 2, 3, 4 op de 1500 meter... Hier komt Jorin Tamoor aan, de laatste meters, en het wordt inderdaad een hele goede tijd in de e 53. e 53, 51. De dame met het opgetekende snorretje, het moet haar geluk brengen. Het bracht haar veel geluk in World Cups. Het brengt haar geluk. Hier is de Olympisch kampioene Eva Samkova. Dit is hem hoor, dit heeft een, dit wordt de kampioen. 67. Hier komt hij. Een halve seconde maar liefst. Bodie Miller, van de eerste plaats afgeschiet. Hij doet het opnieuw. En nu staat hij eerste. Chetil Jans Jansrud. Iedereen Buust, vertrokken voor de 1500 meter. De vrouw die vier jaar geleden dus de gouden medaille veroverde. Die nu moet gaan proberen om die 1.53-51 van Jorien te, te gaan verbeteren. Prachtig moment voor het Zweedse Langlauf. De grote concurrent.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 Rusland wint in overtime van Slovakije. Oei, oei, oei, oei ja. in de ja, blauwe. Blauwe, oh, blauwe, blauwe. van Beek, terwijl hij al in de hoog heeft van alle emoties. Ik wil godverdukken, maar we willen medailles hebben. Dan krijgen we een lange baan medaille. Ja, als ik hem zo hoor, dan denk hij, die man heeft de klap van de molen gehad. Nou ja, het is natuurlijk bizar om gewoon hier, uh, ja, op de baan waar je niet verwacht als Olympisch kampioen te worden. Dat is gewoon, ja, heel bizar. Ik ben gewoon een waarde klopt en uh, het was voor mij een net niet race. Ik, uh, ik was een beetje te veel uh, aan het uh, zoeken voor uh, voor snelheid. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.